1 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. VVD-fractievoorzitter Zeilstra zegt dat er mogelijk een oplossing is... voor het conflict in het demissionaire kabinet over de leraren salarissen. Vanmorgen hielden VVD en PvdA opnieuw crisisoverleg over de kwestie. De PvdA heeft geëist dat leraren in het basisonderwijs... er komend jaar nog geld bij krijgen. Gebeurt dat niet, dan dreigt er een kabinetscrisis. De man die vastzit voor de terreurdreiging in Rotterdam blijft nog zeker veertien dagen vastzitten. De 22-jarige verdachte uit Brabant werd vorige week opgepakt. Hij verspreidde een bericht over een mogelijke terreurdreiging bij poppodium De Maassilo. Daar zou de band Alalas optreden, maar dat werd vanwege de dreiging geannuleerd. Alle bezoekers moesten het gebouw verlaten. In Rotterdam wordt in een aantal populaire winkelstraten obstakels neergezet om te voorkomen dat er met een auto een aanslag kan worden gepleegd. Het gaat onder meer om de Witte de Witstraat en de Kool Singel. Burgemeester Abu Talib benadrukt dat er geen concrete aanwijzingen zijn voor een aanslag. Het meisje van 14 uit Almere dat is overleden na een schietpartij in huis is per ongeluk door haar broer doodgeschoten. Dat bevestigt de advocaat van de familie. De 18-jarige broer wist niet dat er kogels in het wapen zaten... waar hij mee zat te spelen. Het wapen was van de vader van de kinderen. Hij had er geen wapenvergunning voor. In Vlissingen is de bemanning van een vissersboot gearresteerd... wegens het in gevaar brengen van inspecteurs... van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Ze haalden plotseling hun netten op... waardoor het rubberbootje van de controleurs onder water werd getrokken. De NVWA heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. Het weer. In het westen en noorden veel regen, soms met onweer. Middagtemperatuur daar 18 graden. In het zuidoosten is het vaker droog en kan het nog 25 tot 28 graden worden. Vanavond en vannacht vallen er overal buien. Morgen overdag wordt het geleidelijk beter weer. Wel blijft het fris met 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen.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 Zandvoort heeft het, en jij beleeft het. Zon. Zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM, met nu ZFM Lunch. Ik zou in het dierenrijk nou ook zo toe gaan, zo stopzinnig. Ik denk, noem maar een dier. Ik mag alleen een kameel zijn. Ja, daar zijn iemand een kameel, dat is goed, komt... Neem nou een kameel. Maakt niet zoveel uit hoor. Maar neem nou een kameel. Die heeft een klein kameeltje gekregen in de Sahara. He, daar staat dat kleine kameeltje. Kameel staat nog nat van de bevalling be. en in gillende hitte. <tom> Als ze start uh, dit uh, tweede uur. Uh, maar ja, dat, uh, er komen ineens allerlei dingen tussendoor. Geeft allemaal niks, joh. Uh, artiest, de conferentie houdt u even te goed. Hè? Die komt er nog wel aan. Uh, de, de, ik had een hele leuke, maar uh, die, die hoort u straks. We gaan eerst even uh, iets doen wat nu klaar staat. Uh, we zitten natuurlijk intussen in het cultuuruur. Ook dat nog. Maar uh, het loopt even iets anders dan ik uh, gepland had. Maar hier is Dana. En ook zij is jarig vandaag. natuurlijk met dit liedje het Eurovisie Songfestival en uh, dat heet All kinds of everything en daarna ook daarna is uh, jarig vandaag dat is ontzettend leuk om te weten en nu moet ik even ingrijpen weer lives alone, one's brother overdosed, one's already on his second wife, one's just barely getting Zandvoort not to be Zand voor Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Beb Het theaterprogramma is nog maar net begonnen en de meeste dingen vinden dan ook plaats volgende week. Volgende week zijn er de Open Monumentendagen in Haarlem. Volgende week uh, is ook het Grote Cultuurfestival in Haarlem. En dat zijn natuurlijk bijzonder interessante dingen. Wat er aanstaande zaterdag in het uitgebreide aanbod... van programmering in Patronaat aan de Zeilsingel in Haarlem plaatsvindt... is voor de reggae-liefhebbers. Het reggae-café is een muziekavond met altijd een live optreden... en discjockeys die voor en na het live optreden er een goed feest van maken. De eerste editie van het nieuwe seizoen... zal er een exclusieve vertoning plaatsvinden... van de nieuwe videoclip van Mr. Montego Hope. En hij zal er een aantal nummers zingen. Daarnaast staan de frontliners op het podium... voor de echte reggae-liefhebbers... de frontliners die een inspiratie uit de muziek halen... het oude bekende Roots Reggae... zoals The Third World, Burning Spear en Jacob Miller maar ook nieuwere reggae-artiesten zoals Fegin, Flaya en Etina. Zij spelen vanaf 21 uur. Nee, het optreden is 23 uur. De zaal gaat open om 21 uur. En zoals altijd is voor deze reggae-avond de entree gratis. Ik zei het u al, volgende week zijn de Open Monumentendagen in Haarlem. Haarlem ademt dan twee dagen lang de sfeer van kunst en cultuur... waarbij de Haarlemse cultuurinstellingen en meer dan 65 monumenten hun deuren openen. Hiermee wordt de start van het nieuwe culturele seizoen aangevangen. Er zijn onder andere optredens, dans, theater, literatuur... er zijn workshops en voorproefjes van voorstellingen en exposities. Het programmaboekje voor deze Open Monumentendagen in Haarlem... is te downloaden op de Haarlem Marketing Site. Voor de letterlievende vereniging J.J. Kramer... En die is opgericht 2 april 1882, is volgende week zaterdag uh, 9 september rond 11 uur in het Zuiderhofje een theatrale hofjeswandeling. regent vertelt over de historie en personages uit het verleden zullen met teksten van Haarlemse schrijvers optreden. Er wordt zelfs gezongen bij een smartlap via het liedje... Via het Hofje in den Groene Tuin en het Ursula Hofje eindigt men in het Frans Loenenhofje. Dat alles is dus volgende week zaterdag. En dat vangt aan om 11 uur in het Zuiderhofje. J.J. Kramer is een illuster theatergezelschap. En als u daar meer over wilt weten kunt u dat nakijken op http www.jjkramer.nl. Tot zover. We, weet, ik wil meteen met de deur in huis vallen vanavond. Toen ik hier vier jaar geleden, zo'n beetje zo'n vier jaar terug, hier stond. Hè, op dezezelfde plek. Konden we met moeite 200 man in die bak krijgen hier. Hè, en nou zeven dagen in één dag pff, uitverkocht. Grandioos. Bedankt Den Haag. En ik heb een idee, een theorie. Waarom ik denk hè, dat het zo stormloopt de laatste tijd bij mij. Het is overal zo. Hè. Ik denk dat het iets te maken heeft met het feit dat mijn vorige voorstelling is uitgezonden op de televisie. Dat denk ik. Zijn er mensen die dat gezien hebben? Ja, een stuk of twintig? Nou, ik voor God. Nee, maar sinds die tijd word ik toevallig wel overal herkend op straat. He? Overal word ik herkend op straat, zelfs in het buitenland. Dan moet je wel in het hoogseizoen naar een camping in Frankrijk gaan. Maar dat heb ik ervoor over. Ik zat daar toevallig te barbecue hè, voor mijn tentje zo. Hè. Lekker een beetje chagrijnig, want je moet het hele jaar leuk doen overal. dus lekker te zagrijnijnen. Voor de je je klote tentje, heerlijk, lekker gezellig. Hè. Komt er ineens een Nederlander bij je staan? Die ziet het meteen met zo'n lullig wit petje op, maar toch een hele verbrande harsus. je kent dat wel, hè. En die zegt dan: mag ik u iets vragen? Bent u soms harjekkers? En dan zeg ik, nee, dat ben ik altijd. <lacht> Even wakker worden, hè? Diligentie, ja, kom op, hè? Nee, wat je wordt geacht meteen leuk te zijn, hè? Uh, overal, op vakantie ook, hè? En dan blijven die zeikers daar gewoon bij staan. Zo met zo'n gezicht van misschien zegt hij nog wat gernigs, weet je wel. <tie> word je helemaal gestoord van. Dus dan heb ik iets op gevonden tegenwoordig. Dan zeg ik tegen dat soort louwen die, die zo blijven staan, dan zeg ik dan ineens van. Nou, is wel genoeg om mijn stolen flikkeren en dan. <tie> We hebben er veel meer gekeken, hè, klerenlijners. <tie> Als kun je dat nooit weten, dan raak Al hè? Om meteen tegenaan mij te liegen, joh. Kom net binnen, joh. Hey. Nee, nee, maar goed, oké. Okay. Dit was een voorstukje. Het gaat eigenlijk, mijn voorstelling, over de dood. Dat hebben jullie gehoord. Ik heb net een lied gezongen over een man die is doodgegaan. En ik vind de dood heel belangrijk, dames en heren. Ik wil altijd heel graag even aan het begin van zo'n voorstelling bij de dood stil blijven staan. En dan zijn er mensen die zeggen tegen mij, Harry zou ik dat doen. De dood staat nog lang genoeg stil bij jou. Maar toch, dames en heren, vind ik het belangrijk om dat bij elke voorstelling even te doen. En dan hoor je iedereen al denken, verdomme zeg, 25 piek kwijt. Begint hij over de dode zeiken zeg, ga Goh, en dat is nog niet het enige wat je kwijt. bent. je bent nog veel meer kwijt vanavond. <lacht> Weet je nog niet? Ja, ja, ja, ja. Ik schat in die oppas hier zo in de nacht 57 voor uur. <lacht> ja, en die zit voor die drie knaken per uur nog ook nog je ijskast leeg te vreten nou. <lacht> en die vindt ook dat flesje Bordeaux van 88 piek voor speciale gelegenheden. Wat je achter in het keukenkastje hebt weggemoffeld. Waarvan je vanavond denkt als je thuiskomt... dat stond de jekkers over de dood te zeiken. Maar gelukkig hebben we dat flesje bordeaux nog. Weinig <lacht> kans. Wordt nu soldaat gemaakt. Hè? En als je thuiskomt vanavond staat dat rijp voor de glasbak... keurig afgestoft op de aanrecht. En dan word je door die oppas voorgesteld aan een vriendin... Die hebt ook zitten meevreten van die drie knaken Ja, ja, ja, ja. En daarna word je voorgesteld aan een doorgeschoten puber. Die nog naboerend van Ja, Bordeaux probeert zijn gulp dicht te hijsen. Je En zijn eigen voorsteld als Jan Wouter. Zijn eigen dubbele voornaam gezopen aan jouw Bordeaux, die kleren leiden. Ja, Dus dan wil je ze er allemaal uit Maar dat kan niet. Want je hebt gezegd, je mag alles gebruiken. Het staat ervoor. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben een film opgenomen. Over een van jouw videobanden. En nog zo'n klote film ook, zo'n rocky 88 film, weet je? heel die Silvesters, die loon erin, hè? Dus jij zit nog even te kijken hoe die Amerikaan uit zijn binnenvoering wordt geslagen. En dan opeens zie je een groot gapend gat in je videobandencollectie persoonlijk. Hebben ze die Amerikaanse windmolen zitten opnemen... over de geboorte en de eerste stapjes van je dochtertje, zeg. Hey, oh, oh. Dus daar komen we niet meer overheen, hè, daarna? Dus dan flikker je die hele oppascentrale eruit... en daarna word je door je vrouw naar boven geroepen, kan je haar gaan helpen met dweilen? Hij heeft dat oppas-trio-gat-leggen-wip in je waterbed, zo. Ja, je zit hem wel te hinneken, maar het gebeurt allemaal nou, hoor. Ja, en als je dan nog over drie maanden 06-bubblebox-rekening krijgt... <laughs> van over de 400 pieken, weet je, als je kijkt naar die datum... Ja, nou, de fuck, zeg je dan, hè? 10, 10 februari is dat niet die avond dat we die klotejekkers zijn geweest, zeg. Die de hele avond over de dood zonden te lullen. Dat kan ik niet maken als cabaretier. Weet je wel. Ja, State of Independence was dat van Donna Summer. En 106. 9. CFN. Lunch presenteert het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Web Sfeers. In Bergen en Bergen aan Zee is van 1 tot 3 september het jaarlijks gratis toegankelijke muziek-evenement met negen buitenpodia en met vele optredens en duizenden enthousiaste bezoekers. Er zijn ook zeilwedstrijden. Het heet dan ook Jazz and Sail Bergen en het vormt de afsluiting van het zomerseizoen. Het wordt dit jaar voor de 36e keer georganiseerd. De vrijdagavond heeft een lokaal bergenskleurtje. Er zijn lokale muzikanten en vele bergenaren die naar het grote openluchtreunie komen. Maar voor bezoekers van buiten bergen natuurlijk ook bijzonder interessant. Zaterdagmiddag delen jonge muzici en eh, op een aantal podia hun muzikale kwaliteiten. Op zaterdagavond staan aansprekende namen op een achttaal podia door het hele centrum. U kunt het een en ander nakijken op de website. Zelf zag ik onder andere Karin Bloemen in de Kerk van Bergen een prachtig jazzprogramma presenteren. Beslist een tip, Bergen en Bergen aan zee van 1 tot en met 3 september. The Blues Brothers. She caught the Katie. John Belushi en Dan Aykroyd... Hè, ...waren dat legendarische figuren. En vooral de band die erachter zat... ...want daar zaten heel veel jongens in... ...die uh, zeg maar uit het echte sol tijdperk uh, kwamen. Zoals onder andere Booker T. Jones. En natuurlijk niet te vergeten Steve Cropper... ...op uh, Gitaar. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door onze BEPSFERES. Jawel! Gisterenavond rond half negen is een man zwaar bebloed aangetroffen... in een woning aan een pand aan de Hogeweg. De hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, waren snel ter plaatse. En de man die veel bloed had verloren... is in kritieke toestand naar het ziekenhuis vervoerd. Bij de man werd de persoon aangetroffen die een verwarde indruk maakte... Deze is aangehouden en naar het politiebureau aan de overkant van de straat gebracht. Vanmorgen kwam het bericht dat het slachtoffer blijkt te zijn neergestoken. Hij is geopereerd en volgens een woordvoerder van de politie vecht hij voor zijn leven. Van Zeggeleplein in Haarlem is vanmorgen een man onder een vuilniswagen geraakt. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht om het hele onderzoek niet in de war te brengen... is het Van Verzeggelenplein afgezet... en rijden ook de bussen om. Dus voor u reden om even na te kijken... of het vervoer inmiddels alweer gewoon loopt. Wat vrolijker nieuws is... de Grand, Hi Grand, historic Grand Prix van dit weekend... op het circuit in Zandvoort. Waarvoor van alle mensen natuurlijk... heel erg leuk is om mee te kijken... want... Na het afvlaggen van de laatste parade... gaat het hele team van Grand Prix-auto's naar het centrum van Zandvoort. Dus niet alleen overdag staat Zandvoort in het teken van de historische Grand Prix. Een uur na de laatste afvlagging trekt de selectie van klassieke auto's naar ons dorp. Dan kunnen we zoals altijd die parade aan ons voorbij laten gaan... maar ook dicht bij de auto's komen of er misschien zelfs wel even in zitten...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 of geen weer, zomer of hartje winter, het Westkust weerbericht luidt als volgt. Zoals wij alle waar kunnen nemen is er vandaag veel bewolking en is er van tijd tot tijd behoorlijk wat regen. De wind is matig tot vrij krachtig en komt uit het noordoosten. De temperaturen komen niet boven de 19 graden en voor de komende dagen wordt er ook wisselvallig weer voorspeld. Dus laten we de weergoden bidden ons een beetje te helpen bij alle leuke dingen die er nog gepland zijn. Buiten. Zover het weer. Franklin was dat. That you make me feel like a natural woman. Benete, Het Cultuuruur. Nieuws over theater, film, muziek en kunst. Presentatie Beb Sfeers. Volgend weekend, 19 september, is het Haarlemse Cultuurfestival. Dat heeft een zeer uitgebreid aanbod. U kunt dat nazien op haarlemcultuurfestival.nl/slash 2017. De Toneelschuur heeft een heel mooi programma wat zeer laagdrempelig is... en best grappig is dat 9 september... tussen 11 en 4 uur... in de foyer... voor iedereen met en zonder zangambities... de duo karaoke-douche... van Je Sui Energie is. Het is dus zaterdag 9 september... en toegang is gratis. Het cultu cultuuraanbod... gaat werkelijk ver... want... Wat ook tot cultuur wordt gerekend, en dat is het natuurlijk ook... is de ziekenzorg in Haarlem. Vooral als je daar een tentoonstelling over geeft in een museum. In het museum Haarlem, dat is gevestigd aan het Grootheiligland 47... staat die ziekenzorg, 500 jaar ziekenzorg, centraal. Het gaat over de evolutie van de zorg vanaf de late middeleeuwen... over chirurgijns, Haarlemmerolie, de pest, de opkomst van de specialisten is uitgebreide aandacht voor de geschiedenis van de Haarlemse ziekenhuis... en met name natuurlijk het Sint-Elisabeth-Gasthuis in Wienspand... het huidige museum, is gevestigd. Er wordt nog bij vermeld, de zaterdag 9 en zondag 10 september... is de tentoonstelling tussen 10 en 17 uur. En extra is vermeld dat deze expositie ook geschikt is voor kinderen. Het hele cultuuraanbod gaat eigenlijk volgende week weekend van start en dan gaan wij u nog veel meer vertellen van wat er in de regio te doen is. Maar dit was voor deze week ons cultuur aanbod. Ze is gewoon ook helemaal de toets erbij. Ja, toets, daar heb je toch ook wel respect voor. Dan wil je meteen stilvallen. dat ja, mag niet hoor. Toets. Je gewoon doorpraten als je dit soort muziek is. Dat is wel mooie muziek. Bedankt. Goed, we gaan verder. Ik heb een uh, plaatje waarvan ik uh, waar, waar, waar, waarmee ik denk ik mijn echtgenoten wel een beetje plezier doe. Want het is nogal heftig. Ik heb hem gisteren ook al gedraaid, maar ik voel hem zo lekker. Ik denk, ik laat u er vandaag nog een keer van genieten. Van de Full Fighters. Dat dat toet? The sky is a neighborhood. Foo Fighters. Dave Grohl als voorman... ...voortgekomen natuurlijk uit... Uh, ...Nirvana. En dat is een mooi liedje. Noemen het heet... ...The Sky is a Neighborhood. En dit is Ace. En dat hebben we tijd how long? Nou, nah. 16 minuten nog. was dat. En het nummer heet uh, How Long? Oftewel, hoe lang? Nou, nu nog veertien uh, minuten. Ja. <laughs> Als je s morgens zo in de badkamer bent, dan zal wel lekker. Je hebt daar aan de radio staan. Dan hoor je soms wel eens leuke liedjes. En uh, ik denk, ik ga, dat, uh, ik ga dit ook voor u draaien. Dat liefste, leuke liedje wat ik vanmorgen hoorde. Ik, uh, ik ken het nummer wel, maar ik wist alleen niet wie de band waren. Een uh, band was. Maar dat heb ik dus ook intussen uitgezocht. Dit zijn The Hooters. En ik vind het een lekker nummer. Ja. Luminate satellite. Heerlijk liedje gewoon heerlijk liedje was dat. De uh, Hooters heet de band en dat liedje dat heet Satellite. La la la la la. To the heavens and see it shine. En dan gaan we vanaf uh, dit nog even over naar een ander illuster gezelschap namelijk de Traveling uh, Wilburys. Wilburys, ja. George Harrison, Bob Dylan, Tom Petty, Jeff Lynne en Roy Orbison samen. End of the line. wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right. Even if they say you're wrong. zijn we al bijna klaar. That's right, we Ja, ons al in 1988 is ontvallen helaas. Ach. We gaan even naar de zingende sidekick. MUZIEK <laughs> even een beetje jeugd geconfronteerd. Hè? He? Als je wel goed doet voelen. <laughs> <laughs> Babyzal! Yeah! Ja! Ja, hoor je wel? Ja, die man die zegt het ook nog even. Dat, dat, dat, dat, dat jij dat dus bent, hè? Ik denk dat, dat, dat iemand anders dat vindt. Ja, ook nou. een bekende stem, die man. Wie was dat toch al? weer? Geen idee. <laughs> ik zou het niet weten. Nou, ik vond het een leuke afsluiting van het programma. Jou even het zonnetje te zetten. Dankjewel. Ja, leuk, hè? Dus, uh, opname 1988, dames en heren, in, uh, opgenomen in Beverwijk. Hoe vaardig hem? van Bloed Blues En piezer maar hard gezongen door ons Beppi. Ja! En zo zit het programma voor vandaag. En op het wat, uh, hoort en stoot er met wat horter en stoten weer op. Niet mijn schuld hoor, die wordt er stoten. Het is allemaal de schuld van Windows 10. Oh jee. Ja. Oh jee. Warenloze update die ze vorige week hadden. Een laptop is er door in de war. Maar nou goed, gaan we ook wel weer even oplossen allemaal. In ieder geval, uh, dit was het. Voor vandaag. Morgen ben ik hier weer. Weer samen met Bep. Weer ja, gezellig. Zeg, ja. Volgende week is Dolly er weer. Maar die is nog steeds op vakantie. Ja. Je hebt beter weer dan wij. Dat is een ding met zekerheid. Dat is één ding met Ja. Oké. Okay. Web, ik wens je fijne woensdag nog. En uh, we zien elkaar uh, morgen. We gezien. zien elkaar morgenochtend. So thank okay. you for Let Me Be Myself Again. Graag gedaan.